11 Uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op de Rijn, net over de grens bij Emmerich, is vannacht een passagiersschip in botsing gekomen met een tanker. Bij het ongeval raakten twee passagiers van het riviercruiseschip gewond. Het passagiersschip dat onderweg was naar Amsterdam is rond de waterlijn beschadigd. Het tankschip uit Rotterdam heeft ook enkele beschadigingen. Het was geladen met 950 ton diesel, maar is niet gaan lekken. Alle deelnemers aan de cruise zijn geëvacueerd. Ze moesten in Emmerich van boord. De oorzaak van de botsing is onbekend. De Europese Unie zet een vertegenwoordiging op in Libië. Buitenlandchef Catherine Ashton is in Libië aangekomen om de post te openen. Die komt in de stad Benghazi in het oosten van Libië... die in handen is van de opstandelingen tegen kolonel Gaddafi. Er staat ook een ontmoeting op het programma... met de leider van de Nationale Overgangsraad van de Opstandelingen. De post moet het verzet steun bieden en helpen met gezondheidszorg en onderwijs. IJsland heeft het luchtruim tijdelijk gesloten... vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grimsvötn. Op 12 kilometer hoogte hangt een aswolk in de lucht. Vliegtuigen kunnen daar last van krijgen. Eerder vandaag was al een lokaal vliegverbod ingesteld. Boven de vulkaan hangt ook een grote witte pluim. Maar dat is waarschijnlijk stoom. De vulkaan ligt onder de grootste gletsjer van IJsland. De Krimshutten was de afgelopen zeven jaar niet actief. Geologen verwachten niet dat de aswolk het vliegverkeer in de rest van Europa zal hinderen. Vorig jaar gebeurde dat wel... toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstootte. Bij een serie bomaanslagen in en rond de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen. Er zijn minstens 65 gewonden. In Baghdad ontplofte tijdens de ochtendspits verschillende bermbommen... onder meer bij een politiebureau waar twee doden vielen... De meeste slachtoffers vielen bij een politiebureau in de stad Taji, vlakbij Bagdad, Toen een zelfmoordterrorist zichzelf opblies in een groep politiemensen. En daarbij kwamen zeven agenten om het leven. Het weer: vanuit het westen wisselen regen- en onweersbuien en opklaringen elkaar af. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen is het droog en zonnig. Dit was het NOS-journaal. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. N.e.-matching.nl.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 de shortlist voor de ESTA Luisterboek Award is bekend. Stem mee op luisterrijk.nl. Door de crisis is mijn vermogen nogal gekrompen. Nou, volgens mij moet je dan als vermogensbeheerder een tandje bijzetten. Maar weet je wat ze bij de gaan doen? Helemaal niets! Bij Alex Vermogensbeheer checken we elke dag uw portefeuille. En u bent al welkom vanaf 25.000 euro.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Mathijs Deen en Jos Paul. Welkom terug bij Tweede Uur van OVT. Straks tegen half twaalf het vierde en laatste deel van onze spoortrugserie over de onderduik. Maar eerst... De boekenrubriek niet zoals u van ons gewend bent... op de laatste zondag van de maand, maar een weekje eerder. Volgende week komt OVT namelijk vanaf het Vrij Denkende Festival... in de beurs van Berlage, ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de VPRO. Dan komt OVT live vanuit het café van de beurs van Berlage. Het zal gaan over vrije denkers, bijzonder Erasmus, Spinoza en Multituli. U kunt daarbij zijn, u bent er zelfs van harte voor uitgenodigd. En u kunt ook nu al op de site stemmen wie van de drie die ik zo net noemde, Erasmus Spinoza of multitudie Voor u, de kampioen is van de vrije gedachte. Ga naar uh, www.geschiedenis24.nl en stem. Goed, historicus Han van der Horst, paroljournalist Paul Arnoldersen. Welkom. Um, je hebt boeken gelezen, je hebt een film gezien. Ik wil graag weten, Paul Arnoldersen, het boek Metronoom... in het ritme van de metro door de geschiedenis van Parijs. Door Laurent de Deutsch, uitgegeven door Thomas Rapp, vertaald door Martine Wout. Um, je kent Parijs goed, Paul. Um, heeft dit boek nog iets um, aan, ja, aan die kennis toegevoegd? Nou, ja, wel een beetje. Het is een beetje een probleem. Kijk, je schrijft ongeveer het duizendste boek over de geschiedenis van Parijs. Uh, deze auteur, die hier van oorsprong acteur is trouwens. Maar goed, dat doet er dat ertoe. Die uh, heeft. Ja, ook een methodiek gevonden. Die, hij doet het een beetje aan de hand van metrostations. Maar dat is een beetje gekunsteld, want die metrostations komen er nauwelijks in voor. Ik bedoel, die zijn aanleiding. Hij vertelt twintig verhalen uit twintig eeuwen. Dus dat begint met, hè, uh, uh, dus Lutetia. Uh, uh, uh, en dat eindigt met 21ste eeuw, twintig hoofdstukken. Het, uh, het is aardig in die zin dat hij veel verwijst naar plekken waar nog iets oud staat. Daar is nog een Gallische kei daar is nog de muur te vinden van het klooster van Saint-Germain. En voor de rest is het uh, teleurstellend braaf. Het is... Uh, uh, wil je nou nog een geschiedenis schrijven... dan moet je echt over de verhalen over het Koningshuis heen... en moet je echt over dat oude verhaal over de Galliërs en de Franken heen. En dat is dus jammer, aardige plekken. Het, doet mij het is in Frankrijk een groot succes. En het doet mij een beetje denken aan het succes van Patrick Bruel... Patrick Buell heeft zo rond 2000 die oude liedjes weer opgenomen. En ik heb de indruk dat hij ook een zo min mogelijk controversiële geschiedenis van Parijs wil schrijven. Met als gevolg dat de oorlog er niet voorkomt. Dat er geen buitenlander in voorkomt. Ik bedoel, in die 20ste eeuw is er een heel probleem geweest met de Algerijnen. Met de gevechten voor de onafhankelijkheid van Algerije. Je vindt er niets van terug. En daardoor ja, is het een beetje het Parijs... zoals de Parijzenaars het misschien wel willen zien. Ik hoorde hem zeggen in een radioreportage... Dat, uh, en dat heeft hij natuurlijk wel gelijk in... dat geen Parijzenaar gaat ooit de Eiffeltoren op... Hè, zoals geen Amsterdammer rondvaart maakt. Nee. Dus in die zin is het zinvol voor, uh, voor, voor, voor Parijzenaars. Maar als je nou iets leuks over de geschiedenis van Parijs wil lezen... dan we hebben we hier enige tijd geleden... van Hussie de verborgen geschiedenis besproken van Parijs. Het is een veel leuker boek, veel sprankelender dit leidt aan een gebrek aan persoonlijkheid. Goed, dus een ander boek raad je aan om te lezen. Ja, en is desondanks altijd wel weer iets leuks in, hoor. Ik bedoel, Goed, we gaan goede. Goed, dan is er natuurlijk het boek Winnaars en Verliezers... een nuchtere balans van 500 jaar immigratie... geschreven door Jan, de gebroeders Jan en Leo Lucasse, uitgegeven bij Bakker. Han. Een uh, kort en buitengewoon heldere boek... vol met de echte feiten over de immigratie in Nederland. Ik zal eens zo'n echt feit vertellen... Um, in de jaren tachtig heeft uh, het kabinet Lubbers... Uh, belangrijke delen van het welzijnswerk wegbezuinigd. Bijvoorbeeld het welzijnswerk op de Marokkanen. Daardoor kreeg we in de Marokkaanse gemeenschap de moskee een kans. En de imams van die moskeeën waren geen, uh, geen Marokkanen... want dat zijn uh, tamelijk uh, milde lieden. Nee, dat waren fundamentalistische Syrische doordrijvers. Dus als je wil weten waar Mohammed Bouyeri vandaan komt... dan heb je nu het antwoord... Uh, die laatste conc conclusie staat niet in het boek, die trek ik. Uh, ik denk dat uh, de beide heren die aantonen... dat de immigratie in Nederland heel anders in elkaar zit dan iedereen denkt. En die ook laten zien uh, dat als je die groepen maar een beetje de kans geeft... om werk te krijgen als je ze maar met rust laat... dat ze dan vanzelf integreren. Als je, uh, als je dat allemaal in een boek zet en je toont dat met feiten en cijfers aan... dan moet je wel op een verschrikkelijke manier gaan worden neergesabeld... door uh, de PVV en uh, door de aanhangers ja. daarvan ja. op het maar internet. Maar het is natuurlijk zo dat, dat het niet alleen de PVV is die je kritiek op heeft. Je hoort ook in de besprekingen in, in kranten werd er gezegd... Hè, dit is het bekende verhaal van Leo Lucassen en Jan... dat immigratie op den duur altijd slaagt als je het maar de tijd geeft... maar ze, ze gaan toch iets te makkelijk langs de problemen heen... die nu gevoeld maar maar worden. Maar dat, is, dat is echt ontzettend. Het is... Het is juist, ik denk dat zij dat als uitdaging hebben gezien, omdat dat verwijt steeds komt. Echt alles keurig op een rij gezet. Allemaal mythes doorgeprikt. De mythe dat het linkse kerkhobby was. Toont haar fijn aan dat links eerder gewaarschuwd heeft tegen de problematiek dan rechts. Dat de SP dan? Nee, nee, nee. Ook bijvoorbeeld in een beginselverklaring van de PSP stond het. Terwijl de VVD toen nog vond dat iedereen welkom was. De, de mythe, de, de KVP heeft de, de gezinsvereniging uh, uh, gestimuleerd. De liberalen en de werkgevers wilden voorkomen... dat mensen na twee jaar alweer vertrokken, want dat kostte veel te veel geld. Dat was het oorspronkelijke opzet. Hè? nieuwe gastarbeiders na twee jaar. Nee, dat was veel te kostbaar, die moesten blijven. De, de, de mythe van de massa-emigratie, allemaal flauwekul. In die problematische landen, we hebben het over Turkije, Marokko, Somalië... gaat het om een paar duizend per jaar. Het is allemaal onzin. En als je dan ziet, en dat is heel opmerkelijk, hoe, ik heb wat kritieken doorgenomen, hè, bijvoorbeeld in de Volkskrant. Uh -huh. Men is niet tevreden met het feit dat het, dat het bewijs gevoerd is. Nergens worden hun argumenten en hun gegevens bestreden, maar dan komt er iets een beetje van, van, ze hebben het alleen maar over materiële omstandigheden, alsof dat niet voldoende is. Het punt wat de PVV gemaakt heeft, hè, het, heeft ons, het heeft ons miljarden gekost, flauwekul dus ze komen alleen met materiële omstandigheden... en niet met alle, alle zaken rond integratie die de gewone mensen aangaan. Ook dat is niet zo. En zo, bijvoorbeeld de recensie van Wansing in de Volkskrant... ik vind hem bijna dubieus. Zo'n zetting van... Wansing zegt, wat ze bijvoorbeeld niet behandelen... hoe zou het komen dat het Nederlands onderwijspijl is gedaald? Zou dat iets te maken kunnen hebben... met de sterk veranderende samenstelling van het leerlingenbestand? Het aardige is dat ze daar wel degelijk op ingaan. En Wansing doet net alsof ze negeren. Want ja, dus... zeggen de auteurs... Ja, het onderwijs op aantal scholen is inderdaad op laag gegaan... die zwarte scholen, maar dat is primair een sociaal probleem. Dat komt aantoonbaar omdat die kinderen... voor een grootste deel uit de lagere klasse komen. Iedere keer als je die sociale laag losmaakt... van het immigrant zijn of het islamiet zijn... dan blijken de verschillen veel kleiner te worden. Mag, mag, mag, mag, dan blijken mag. de statistieken ook gelijk. Ja, nee, ja, jongen, precies, heren, dat... Jullie zijn allebei zeer enthousiast. Zeer, ja. boek, en dat dit boek. En mogen we het gewoon samenvatten op de simpele wijze... dit is een nuttig, cool... Uh, een nat washandje en op ik wacht de witte hoogte. Het moet e e een bestseller ja, Goed. Ik, ik wacht nu af wat de pessimisten. eigenlijk zo zakelijk hier op gaan reageren. De aanrader van deze een. Ik zal hem dan nog een keer noemen: Winnaars en Verliezers. Een nuchtere balans van 500 jaar immigratie. door Jan en Leo Lucassen. Uitgegeven door Bert Bakker. Er is een film. Uh, ik, uh, ik heb een beetje geoefend van tevoren. waar dat het allemaal kwijt. Tambien la Jubia. Klopt ja. dat? Het betekent ook nog regen. Um, Wat betekent het? Het betekent ook nog regen. Zelfs de regen. Ik zal ik vertellen waar die film over gaat. Ja, heel graag. Ja. Ja. Um, een, een Spaanse filmploeg van uh, politiek correcte lieden... gaan een film maken over het lijden van de Indianen in de tijd... direct na Columbus. Dat doen ze in Bolivia... want daar kan je voor 2 dollar per dag Indiaanse figuranten uh, regelen. Alleen, die Indiaanse figuranten zijn bovendien bezig met, het, eh, met de strijd tegen de privatisering van de watervoorzieningen in de stad Cochabamba en omgeving. Dat is een historisch feit, dat is in 2000 gebeurd. Toen moest iedereen plotseling voor het water betalen, ook als ze het uit een put haalden, want dat was geprivatiseerd en aan Amerikanen gegeven. Op, opdracht van de, van de trouwens, in de opdracht van het IMF trouwens? In opdracht van het IMF. Um, Mooi. En, dan wat, en, en die, film, die filmmakers die worden dus sterk gehinderd... door al de acties waar hun figuranten... en ook met name hun Indiaanse hoofdrolspeler aan meedoen. Daar gaat die film over. Ze doen alles om hun figurant uit de actie te halen. Uh, ze worden op een gegeven moment gedwongen om partij te kiezen... voor of tegen de wateroorlog... en. Uh, dan zien wij maar, dan ja, is het is het het zo, dat politiek ik, correcte ik, Europeanen ik, niet dappen zijn als het erop aankomt. Mag dan ik dan één vraagje, die want da, dan krijg, nee. dan krijgt Paul de. Paul die krijgt meteen. ik heb één vraagje tussendoor. Is het zo dat het, dat het dus een film is, als ik het goed begrijp... over een film die niet doorging en een andere film werd? Ja, ja, ja, ja. dat klopt, ja. Een film ja. zou gemaakt worden over de tijd van Columbus... Het, en ja. het werd een film over actie van de Indianen. Ja, nou, nee, dat, en, wordt, hij, en, dat en, wordt hij niet. De film gaat niet door. Want iedereen vlucht en, uiteindelijk. Ja. Ja. Paul. Ja, ja. En over, even voor de duidelijkheid, waarom is dat een probleem... dat ze met die actie bezig zijn? Die jongen, de hoofdrolspeler wordt dus gearresteerd, zit ja. in de gevangenis... wordt mishandeld. Het, is dus, het eindigt allemaal... En, ik vind het dus een prachtige film. Ja. Die drie lagen. Hè? Dus uh, uh, Columbus, het wateroorlog. En ook het feit dat de toch zich in wezen... niet zoveel anders gedraagt dan, die, dan, dan in die tijd van Columbus. Ja. Wordt allemaal prima uitgewerkt. Het eindigt eigenlijk wonderlijk mooi. Want de producent uiteindelijk kiest hij voor het kind... van die hoofdrolspeler die, die zwaar gewond is tijdens die wateroorlog. Gaat dwars door de linies heen en zo. Het is heel, het is heel goed. En het is heel erg vormingstoneel. En ik... Ik heb daar, ja, ik, dat laatste daar heb je een beetje moeite mee. Ja, ja, daardoor komen, ja en je kijkt ook gelijk anders. Ik kijk een beetje gepijnigd, omdat, ja. ik, omdat ik het een mooie film vind... En ik ben het eens met de boodschap en ik vind het allemaal goed, prima. Ja. Ja. Maar die karakters zijn dus ja, wonderlijk dat ze potseling worden, worden... ze zo progressief en zo. Het is proloog uit de jaren zeven. Dat was om het eind eraan te maken. Het aardige is, ik heb wat Spaanse kritieken gelezen... en daar staat dat ook wel bij sommigen een beetje in. Aan de andere kant laat het de hypocrisie van het Westen goed zien... En dat is juist in deze tijd wel eens nuttig. Waarom wij zoveel vijanden maken in warme landen. Dat wordt er heel erg zichtbaar voor. Goed, die, deze film is gewoon in de bioscoop te zien... of moet je naar filmhuizen? Of... Nee, hij is in, in de, de bioscoop. bioscoop te zien. Ja. Goed, Hitch uh, 22 van Christopher Hitchens. Meulenhof, vertaald door Richard Kruis. Um, Paul, wat, ja, wat is, is dat voorbeeld? Een voor? uh, in Oxford opgeleide journalist... Die de wereld is ingestuurd met de boodschap van uh, zijn moeder... de enige onvergeeflijke zonde is de saaiheid. En dat heeft hij zich aangetrokken, zoveel is duidelijk. Het interessante van de man is waarschijnlijk aan het eind van zijn leven... hij schrijft nu zijn memoires, hij is ernstig ziek. Begonnen als trotskist, dat trotskist eigenlijk nooit helemaal achter zich gelaten. Dat ik zeggen, de maatschappijanalyse van de trotskist, deelt hij nog steeds... Mm -hmm. Heeft met allerlei van Kingsley, Amos, uh, uh, McEwen... al die mensen komen uit zijn milieu. Gaat naar Amerika. Uh, voor, werkt voor Vanity Fair. En heeft alle Grote de Aarde geïnterviewd. En schrijft dat allemaal zo ontzettend leuk en speels en verontwaardigd op. Dat ik, uh, ik ben uh, dol op hem. Ik vind dat een, een, een buitengewoon goed, een goed verhaal. Ja. En de. Uh, nou ja een van de dingen die hij zegt dat het probleem van racisten is... dat ze geen onderscheid kunnen maken en niet kunnen discrimineren. Dat is een hele interessante <lacht> constatering, een leuke paradox. Want ze gooien alles op één hoop, dat doen die racisten. Het, hij schrijft het feestelijk op... En, ja, en hij is een, wat zijn probleem ongeveer bij zijn vriend is. Hij stond achter die oorlog in Irak. Maar dat nou, komt wat Saddam Hussein. Uh, het aan mijn, ik heb niet helemaal begrepen wat voor boek het is. is memoires? Het zijn memoires. En dat ja. zijn tamelijk intellectuele memoires. Als die met iemand te vergelijken is in de Nederlandse journalistiek, dan is dat Igor Cornelissen. Met dit uh, verschil dat hij, uh, omdat hij zoveel wist van de tirannie van, uh, van Saddam Hussein bijvoorbeeld. Uh, die wel een voorstander was van, uh, van de invasie. Uh, die, uh, die president Bush heeft uh, verricht. Hij wordt ook vrij goede vrienden met uh, de bekende secondant van Bush, uh, Wolfowitz. Dus dat, uh, dat heeft zijn reputatie veranderd. Hij vertelt ook ergens aan het eind dat hij regelmatig wordt geïnterviewd ge door het uh, Amerikaanse kabelkanaal C-SPAN, uh, politiek kanaal. En dan krijgt hij steeds de vraag: iedere keer weer voorgelegd, ben je nog socialist? En hij weet geen antwoord meer. Is dat, zijn, al, ja. is dat zijn Catch-22? Ja, ja, dat is. En is, ja, is, is... Ja, is ook dat hij zowel in Oxford bijvoorbeeld. was hij dus zowel de activist voor de, voor de, voor de Trotskisten. Ja. maar tevens zat hij in het bestuur van, van een heel chic dispuut. waar ja. allemaal keurige mensen kwamen spreken. dus hij had echt ook twee gezichten. Maar, maar, trouwens, trouwens begrijp... nou is nog iets. Hij gaat ook voor allerlei rechtse kranten schrijven. en dat is voor Engelse revolutionairen heel normaal. Mm -hmm. En dan werden de revolutionaire stukken. in een revolutionair krantje. in zijn geval de Socialist maar goed We hebben hier een boek te pakken wat. Op, met persoonlijke herinneringen. de tweede helft van de 20e eeuw. Uh, behoorlijk bestrijkt. Ja. Leuk boek. Ja. Laatste boek. De ramp in de Lubecker bocht. Nederland op de Cap Arona. de Tilburg en de Atten. Het zijn. De Ancona is een. een, een, dat het, is, is een het is een legendarisch Precies, schip. Ik ja. bedoel, de auteurs maken een beetje de indruk dat het helemaal vergeten is. Dat wel, Geert, ze maar. Uit ja, ja, waarschijnlijk familielid van een van de slachtoffers. Ja. Uh, Bomber, uh, het schip werd. Uh, zat vol vluchtelingen, nee, niet vluchtelingen, mensen die uit Nooyengamme vooral gehaald waren. Vraag is, wat zou er met ze gebeuren? Dat, dat hebben ze proberen uit te zoeken, hebben ze nog steeds geen, uh, geen goed antwoord op. Onder Duitsers uh, natuurlijk, onder SS'ers als bewakers. Het schip is getorpedeerd, is nee, gebombardeerd. Uh, uh, uh, twee schepen, uh, 7000 slachtoffers, waaronder 300 Nederlanders. En de vraag is, een van de vragen is. Uh, uh, Terwijl bekend is dat die Britten moeten geweten hebben... dat er geen militairen op zaten zoals zij dachten... maar vluchtelingen, dus slachtoffers. Waarom is het dan toch gebeurd? Dat hebben ze niet helemaal opgehelderd. Dat hebben ze eigenlijk nog steeds onopgehelderd gelaten. Ze willen eigenlijk openbaarmaking van de documenten daarover. Uit Engelse archieven. En dat is begrijpelijk. Het is een heel degelijk boek. Heel gespecialiseerd, maar een... Beeld van detailgeschiedenis, waar uh, dat, uh, respect afdwingt. Ja. Dat, dat, ja, eens. Dat bombardement, dat moeten we wel erbij zeggen... dat vond plaats op 2 mei 1945, in de laatste dagen van de oorlog. Het is een monument voor de slachtoffers... door de degelijkheid en de neutraliteit van de stijl. Dat maakt het schokkend. Oké. Okay. Han, Han van der Horst, Paul Arnoldsen, bedankt. We gaan uh, door. Het is... Um, uh... Uh, even kijken, 6 minuten over 11 uur, 10 te... minuten voor half 12. Uh, u luistert naar OVT, uh, wij hebben een website, www.geschiedenis24.nl. Uh, daarop is van alles te zien, v vooral deze week een verhaal over het doosje van Itzada. Goedemorgen, uh, uh, Mannix. Ja, dag Martijn, goedemorgen. Wat is dat? Want jullie hebben een ontdekking gedaan. Uh, ja, het grote nieuws op de website is uh, deze week... dat uh, de oudste radiotune van Nederland is uh, teruggevonden. En dat is het uh, radiodoosje wat ingenieur en dan komt de naam Hanso Schotanus Asterinka Itzeda. in de geschiedenis uh, beter bekend gebleven als Itzeda in 1919 heeft gebruikt bij de allereerste reguliere radio- uitzending die in Nederland uh, verzorgd is... Uh, dat deed hij uh, vanuit uh, Beukstraat in Den Haag. Daar is hij als eerste begonnen met radio-uitzendingen die hij vooraf in de krant aankondigde. En daarmee wordt hij alom erkend als uh, de radiopionier van uh, Nederland, van Europa zelfs. Hij is zelfs een tijdje radiopionier van de wereld genoemd, maar in Amerika schijnen toch wel mensen eerder met dit soort radio-experimenten begonnen te zijn. Vertel even over dat doosje. Wat, uh... Dat wil niet zeggen dat dat doosje... want dat is inderdaad de, de, de eerste radio-tune geweest... die hij toen gebruikt heeft. Dat weten we omdat hij in 1939 bij het 20-jarig jubileum... verteld heeft aan verslaggever Gustav Zop van de AVRO... over die eerste uitzending. En toen ook die uh, radiotune, dat doosje, het uh, liedje heette... Die zien heeft laten horen. Nou, Doet hij daarna... het nog? Is het doosje uh, verdwenen? Uh, Itse daar zelf is in 1944 tragisch omgekomen. toen hij uh, V2-brokstukken aan het zoeken was in uh, Scheveningen in de Duinen. toen door de Duitsers gepakt is en geëxecuteerd. Zijn nalatenschap is uh, verdeeld geraakt. Het doosje is uh, zoek geraakt. en is nu onlangs weer teruggevonden. na het overlijden van zijn zoon. door een van zijn kleinzoons. Die komt dat uh, overigens vanavond in het uh, VPRO-radioprogramma Instituut Itzerda... vernoemd naar de radiopionier om uh, kwart over zes op uh, Radio 1 laten horen. We hebben dus de oudste radiotune van Nederland weer terug. De vraag is overigens uh, of je het uh, af wil staan aan het uh, Omroepmuseum... maar in ieder geval is het weer één keer live te horen. Dus uh, straks om uh, kwart over zes. Stop. En verder uh, op de site... Heel veel ontdekkingsreizen, die kun je zien op het themakanaal. Geschiedenis24. Oké, okay, Marix, heel vriendelijk bedankt. Um, het spoort terug. Vandaag zijn we in het spoor terug alweer toe aan het laatste deel... van de vierdelige documentaire serie De Onderduik... over Joden in Nederland tussen 1942 en 1945. Zij die zich nu nog hun eigen onderduik kunnen herinneren... zijn intussen oud geworden. Maar ze waren toen nog jong, toen ze onzichtbaar moesten zien te overleven, meestal zonder de bescherming van hun ouders. Niet melden voor deportatie betekende voor een Jood en dus ook een Joods kind een illegaal en volkomen afhankelijk verblijf met risico van de dood in geval van verraad en ontdekking. In de afgelopen drie afleveringen werd duidelijk hoe moeilijk het was om onder te duiken, zeker zonder enige georganiseerde hulp. In alle Joodse gezinnen voor wie het leven tot 1940... even alledaags was geweest als het onze nu... moesten onmogelijke keuzes worden gemaakt. En hoe die keuze verliep was voor een groot deel afhankelijk... van degene die bereid waren te helpen. In dit vierde en laatste deel gaat het ook over hen. Ik werd niet verstopt, ik leefde buiten. Maar uh, ik moest wel eens verstopt worden. Want dan was er gevaar. En dan werd er gewaarschuwd. En dan moest ik de Maasvelden in... En dan zal ik dan als jongetje van, ja, toen inmiddels zeven jaar, denk ik... wachten tot ik je weer kom halen, was het verhaal. Al vrij snel werd dat gewoon, ik zou bijna zeggen, een, een, tweede, een tweede natuur van je. daar werd iedereen keer oppassen, oppassen en wegwezen en dat soort dingen. En ja, dat, dat, dat, dat, dat is er ingeslopen en dat is, dat is er ook gebleven. Ik bedoel, in die, in die hele oorlogstijd... Ik ben verstopt geweest uh, uh, in het huis uh, boven in een slaapkamer. Daar was onder een bed was daar een schot uh, gemaakt en uh, dan moest ik onder het bed kruipen, uh, het schot openmaken, daarachter gaan liggen, het schot dichtmaken. Uh, dat herinner ik me heel goed en ik herinner me ook nog wel een keer dat, er, uh, dat ik zware voetstappen heb gehoord. Uh, waarvan ik nu nog steeds denk dat dat uh, uh, een huiszoeking is geweest uh, van de moffer. Joop Levi zit 2,5 jaar lang met zijn ouders ondergedoken op de boerderij van de familie Ebbers. In het begin, toen we kwamen, moeder en ik, toen hebben we nog beneden gewoon in de slaapkamer geslapen. Maar <coughs> allengs vonden er natuurlijk s'nachts meer razia's plaats... En toen zei Boer Ebbers op een gegeven moment... weet je wat, ik ga voor jullie een schuil opmaken. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij op de hooizolder je moet zich voorstellen, een klein houten kamertje of een hokje gemaakt. En daar heeft hij dus het hooi van het hele jaar bovenop gegooid. Dus als je op die hooizolder stond en je keek zo... dan zag je alleen maar een grote berg hooi... en dan had je niet in de gaten dat daar onder een hokje was. De ingang van dat schuilenhok was boven de paardenstal. En daar had hij precies in de naden van het hout van de zolder... daar had hij een luik uitgezaagd. Dus dan werd er een ladder in de paardenstal gezet... en dan klommen we daar naar boven. We konden daar ook niet recht op in staan. Zo hoog was het ook weer niet. dat we daar boven kwamen, dan stonden we gebukt. En dan konden we dus met vier man... precies naast elkaar in dat hokje slapen. Vader, moeder en ik. En ook de oudste zoon, Jan Ebbers. Want die was toen 23 jaar. Dus als er een razzia gekomen zou zijn dan uh, zou hij ook opgepakt worden. Dus we sliepen met z'n vieren, sliepen we dus daar op, uh, op dat schoulookje. Nanni Beekman werkt in Jeruzalem bij het herinneringscentrum Yad Vashem. Ze behandelt de dossiers van mensen... die intussen alleen nog postuum in aanmerking kunnen komen... voor de onderscheiding van de rechtvaardigen onder de volkeren de hoogste Israëlische onderscheiding voor niet-Joden... die met gevaar voor eigen leven op diverse wijze Joden hebben geholpen. Honderden dossiers kent Nanny Beekman... met evenveel verhalen over hoe, waar en bij wie Joden konden onderduiken. Er zijn toch ook een redelijk aantal mensen ondergedoken... in eerste instantie via persoonlijke connecties... De werkster, zoals je dat dan vroeger nog noemde, weet je wel, in huis. Of de, in een relatie, een zakenrelatie. Of een klant in een winkel. Of uh, de kapper. Of uh, dat soort. Dat waren vaak toch de eerste uitvalswegen. Maar ja, daarna vaak uh, door is dat overgenomen door ondergrondse cellen. Studentengroepen, uh, de, de, de, de christelijke groep, uh, individuen. Dat komt later op gewoon. Dat komt eigenlijk pas groot op gang, zal ik maar zeggen, in mei 1943. Uh, als uh, in eerste instantie de reservisten worden opgeroepen en dan, dan die arbeidseinsatz begint. Dan uh, komt echt het idee onderduik groot in beeld. Maar goed, er zijn. Maar dat meer is voor de Joodse. De Jood... Ja, precies, dat is in de meerderheid van Nederland al weg. Is dat de... anders dan in andere landen? Nou, kijk, ik van Oost-Europa, daar moet je mij niet, eh, niks over vragen. Maar in België bijvoorbeeld al, toch al iets eerder. Want in België is de overgrote meerderheid van de Joodse bevolking een Pools vluchteling. En die hebben al het een en ander achter te kiezen, om dat nou maar zo te zeggen. En die zijn veel wan, wan achterdochtiger. De Nederlandse, ja, over het algemeen, en dat merk ik toch ook vaak in, in de dossiers... en ook natuurlijk uit andere bronnen... Die waren dus Nederlands staatsburger. Die hadden het volste vertrouwen in de Nederlandse overheid... dat ze daardoor ja, beschermd waren. De Groningse historicus Bert-Jan Vlim onderzocht... wie onderduikbood aan Joden en met name Joodse kinderen. Normaal was het dat eerst de opinionleaders... zover moesten worden ge gebracht dat ze zich gingen inzetten. Dat er ook van de kansel werd gezegd... Dat het uh, uh, beter was, en dat de uh, notaris het zei, en dat het schoolhoofd uh, zei: van nou, als jullie dat doen, dan zorg ik dat die kinderen een plekje krijgen op school. Dat soort dingen. De gewone man en vrouw uh, was in die tijd geneigd om uh, te luisteren naar de uh, opinie. Dus het hele verzuilingssysteem zat ook zo in elkaar. Dus dat, ik bedoel, dat, uh, dat was gewoon traditie. Iedereen wat het over die zei. Het is veel minder individueel heldendom... Dat individuele heldendom kwam pas toen de, de situatie uh, eenmaal er was. Je kan zeggen, uh, ik ga nu, uh, of de, de dominee prest mij om een jood kind in huis te nemen, uh, of de pastoor. De pastoors beloofde zelfs een hoog plekje in hemel als je dat deed, hè? dus daar waren ze wel gevoelig voor. Maar dan heb je dus een joods kind en dan moet je je daar dan mee zien te redden. En ja, daar zijn dan toch wel weer staaltjes van, van helderdom van bekend. Mensen die alles op alles zetten om, om hun kind te redden. En ook mensen die bang werden. Er zijn ook mensen bekend die hebben een vierjarige kleuter in de tuin gezet... en daar veertien dagen laten zitten. En het enige wat ze deden was af en toe wat, wat eten in de tuin zetten. Nou, Die tuin die stond vol met bomen. En die bomen, dat is me verteld, ze kon zich dat nog erg goed herinneren. Die bomen die veranderden in grote enge monsters uh, s'nachts. Nou, dat, dat is een enorme traumatische ervaring geweest. Dus op het moment dat de kinderen er waren, ja, dan treedt de lakmoesproef misschien wel in werking. Bloemen Evers is de enige overlevende van haar gezin en heeft zelf 15 onderduikadressen gekend. Na de oorlog doet ze uitgebreid onderzoek... naar de verhouding tussen onderduikers en diegenen die onderduik boden. Voor de vier boeken die van haar hand zijn verschenen... had ze vele gesprekken met lotgenoten en hun helpers. Uh, dan had je de zeer tegengestelde motieven. Mensen die vanuit hun godsdienst deden. En er waren veel gereformeerden bij. En ik heb later uitgerekend aan de hand van cijfers uh, van de bevolking... Ik geloof dat de laatste bevolkingstelling was in 1938 of zo. Dat het aantal gereformeerden en het aantal gereformeerde onderduikouders stonden in geen verhouding tot elkaar. Namelijk zeer veel meer dan percentagegewijs in de bevolking kon voorkomen. Uh, want het uh, Joodse volk is door God uitverkoren. En dat wordt nu bedreigd, en dat moeten wij redden. De katholieken zijn pas veel later hierin gesprongen. Maar toen ze erin sprongen... hebben ze veel in Limburg en Noord-Brabant gezeten. Maar met name de dominees waren vaak actief. En later hebben pastoors ook... en er hebben toch ook kinderen in kloosters onder gedoken gezeten. Enzovoort. Uh, dan had je de politieke motieven. Namelijk mensen die uh, aanhangers waren van de... De communistische partij, met name. die ook veel meer dan hun aantal zou doen vermoeden. Joden gered hebben. Dan had je de sociale motieven. Ik heb me innerlijk nagelachen. dat een vrouw zei. ja, de buren hadden een joodje, moesten wij er ook heen? Ja. Ja. Een religieuze, sociale, politieke motieven. Het toeval, het toeval speelde een aanzienlijke rol. Zij, er stond een man voor de deur met een kind en ik moet er even kwijt. En ik kon hem volgende week halen. En daar waren ze. kinderloze huwelijken. Ongewild kinderloze huwelijken. Uh, 10% van de bevolking toen, maar het is nog zo overigens, is ongewild kinderloos. En 33% van mijn. De respondenten namen een kind om die kinderloosheid op te wekken. Hadden ze toch een kind. Maar je moet niet vergeten, in Nederland zijn per persoon vaak veel onderduikadressen geweest. Kijk, de situatie in Nederland was natuurlijk toch uh, intensief. Uh, er was veel... Uh... Duitse uh, aanwezigheid, meer dan in andere West-Europese landen. Uh, ja, het was natuurlijk een burgerlijk bestuur. Je had helemaal geen eigen buffer meer, uh, bestuurlijk, zal ik maar zeggen. Er is in Nederland er uiteindelijk veel verraad geweest, dat wist men ook. Uh, uh. Er werd geld voor gegeven als uh, een, een jood werd aangebracht. De 57 per jood. In het begin, dat liep op. Hoe, langer, hoe later is dat? Ik heb ook bedragen van 40 gulden gehoord. In 1944, dus... Uh, ja. Vind je dat terug veel in de aanvragen? Dat er, dat er, dat er verraad is dan van andere familieleden? Of... Oh ja, zeker weten. Zeker. zeker. Het was in Friesland dat hij het had gezegd... Uh, alle kinderen worden zondag na de kerk op de koffie verwacht. Ze hadden zes kinderen, waarvan drie getrouwd en drie nog thuis woonden. Uh, nadat de nieuwigheden over de letterlijke koetjes en kalfjes waren uitgewisseld... zei hij: Het Joodse volk is in gevaar. En ik wil dat jullie ieder, de getrouwde paren... ten minste één kind laten onderduiken. En wij nemen ook een onderduikkind waarop een van de zonen opstaat, of blijft zitten, maar zegt... hij, dat doe ik niet. Een Jood heeft mij eens bedrogen en ik hou niet van Joden. Waarop Heid opstond en zei... Je hebt gehoord wat ik gezegd heb, hè? Ja, Heid. <lacht> en een week later of een maand later, dat weet ik niet meer... Uh, komt een uitgesproken Joods type van vier jaar... bij deze aanvankelijke weigerer. Uh, ze hadden zelf nog geen kinderen, we een jong huwelijk... Uh, ze hadden wel een zolder. En langzamerhand hebben we die zolder voor het kind ingeruimd. En speelgoed verzorgd en uh, weet ik veel. Want het kind zag er veel te joods uit en dat ze anders dan in de tuin, als het donker was, even naar buiten mocht. Ze is daar gebleven tot het einde van de oorlog. Met geld was het gemakkelijker onderduiken dan zonder. Soms was geld ook de enige manier om veilig op een onderduikadres te verblijven. Is het op, dan konden de onderduikers vertrekken. De illegale kindergroepen vroegen ook aan ouders die dat konden... om mee te betalen aan het onderhoud van hun kind. Maar kon dat niet of niet meer, dan regelden ze het zelf. De organisaties hebben, zolang ze wisten waar die kinderen zaten... gezorgd voor bonkaarten en geld... Hoe? Nou, dat is een groot deel van de tijd ging zitten in het organiseren op illegale wijze van de eerste levensbehoeften van die kinderen. Daar zijn hele afdelingen zou je kunnen zeggen mee bezig geweest op, op vreselijk veel verschillende manieren. De Utrechtse en Amsterdamse studenten leefden op een gegeven moment compleet van de van de bezigheid. De, de illegale uitgeverij van Geert Lubbehuizen die bijvoorbeeld de 18 doden heeft uitgebracht. Een pamflet wat voor Vijf gulden aan de man werd gebracht. Nou, op basis daarvan hebben ze, uh, he, dat, ze, hebben ze goed verkocht. Dat hebben ze heel veel uh, van die financiën uh, kunnen doen. In zijn in 1965 verschenen studie Ondergang over de Jodenvervolging in Nederland. schrijft historicus Jacques Presser over de Onderduik het volgende. Wat Nederland natuurlijk miste was een maquis: een land dat geen vierkante meter echte onherbeerzaamheid meer telt. Zelfs de Biesbosch met zijn kolonie-Joodse onderduikers verdient die karakteristiek niet. Men moest hier zorgen voor synthetische onvindbaarheid. Vele construeerden schuilplaatsen. Er bestond tot tijdens de oorlog een hele folklore van verhalen daarover. En inderdaad, er zijn wonderen gevrocht. Uit eigen ervaring kan de schrijver gewacht maken van de zijne. Een in de zijrand onder het dak betimmerde ruimte van 4 meter bij nauwelijks 1,50 meter waarin vier mannen met hun bagage en één radio elke nacht sliepen. Een zevental maanden lang. In maart 2011 werd de van Vashem-onderscheiding... postuum uitgereikt aan de zusters Jolink uit Varsenveld. Ze hadden meerdere Joden in huis tot er een razzia plaatsvond. Joop Levy was als voorzitter van de Nederlandse vrienden van Yad Vashem... betrokken bij de uitreiking. Toen was er in Vassenveld een hele goede burgemeester, een Boot, Een echte ouderwetse AR-man. En eh, die heeft dus op een gegeven moment die dames gebeld... en gezegd, eh, jullie moeten weg zijn. En de onderduikers ook, want er komt bij jullie een razzia. En ja, die dames... Ik denk dat het een combinatie is geweest van en naïviteit... of de hoop dat als dat zou gebeuren dat ze toch terug zouden komen... of dat er met hun niets zou gebeuren. En die dames waren ontzettend godvruchtig. Dat waren leraressen aan de christelijke school in Vassenveld. En die hebben toen gezegd, nou goed, als dat dan gebeurt... dan zal onze lieve heer, ik zeg het nu maar met mijn eigen woorden... ervoor zorgen dat het toch goed gaat... En dat staat ook beschreven in dat boekje. Ze waren zo koningsgezind. En, en, ja, en zo moedig. Ze zijn met een oranje scherp op in um, naar het gemeentehuis gegaan. Van daaruit naar Ravensbrug vervoerd en natuurlijk daar uh, vermoord. Tegenover het, het, het individualistische heldendom, wat er toch wel het beeld wordt, wordt geschetst. Uh, stel ik. Uh, het, uh, de, de gemeenschap. Op het platteland dan. Hè. Ik geloof... Dat, uh, er, uh, dat het zo ging... dat in, in zo'n dorp... eigenlijk iedereen wel wist... dat Boer Harmse uh, Joden had. En dat het hele dorp... op instigatie van, uh, van de notabelen... ervoor zorgde... dat wanneer er onraad dreigde... wanneer het niet pluis was... En van die mooie woorden uit, uh, uit de Tweede Wereldoorlog... dat dan de Duitsers... op aan de spoor werden gezet. Het hele dorp hield mee om Harmsen te helpen om zijn joden te verstoppen. Er was dus een soort schelp, een soort beschermende schelp om de onderduikers heen. Die op het platteland heel, heel erg uh, goed heeft geholpen. Ik denk zelfs dat de meeste NSB'ers op het platteland wel wisten waar de onderduikers zaten. Maar die mensen kregen gewoon bezoek. Daar heb ik meerdere voorbeelden van. Die mensen kregen gewoon bezoek van uh, een, een notabel. Je weet vast wel wat er hier allemaal speelt in het dorp. Uh, maar zoals je misschien weet uh, zijn de Russen aan het, opruimen, uh, uh, aan het optrekken. En is er uh, uh, Afrika inmiddels schoongeveegd geveegd. En uh, plannen de geallieerden van het Westen ook van alles. Dus de kans dat, dat jouw kant deze oorlog gaat willen is niet zo heel groot. Ik raad je er ook sterk uit om je mond te houden. Anders komen we naar de oorlog bij jou voorbij. En dat was doorgaans genoeg om die mensen een kop te laten houden. Dat was schitterend. Ik ben misdinaatje geweest voordat ik gedoopt was. Voordat ik er iets van wist. maar ik vond het prachtig. Joods misdinaatje. Een joods misdinaatje. En toen ze later hoorden na de oorlog dat ik niet eens gedoopt was. Ze waren ze vreselijk boos de paters. Want ik had jarenlang, had ik, dus eigen, ik ben ter communie geweest zonder dat ik katholiek was. Na een mislukte poging om in Zwitserland te blijven... kwam het gezin van Nico van Rees terug in België... waar zij tot het einde van de oorlog konden onderduiken... met hulp van de katholieke kerk. Chaumont-Gistou is een dorpje bij waveren. Daar werden we ondergebracht in een hotel. En dat werd gerund door mevrouw rengers Sikkema. Sikema, Nederlandse adel. Die hebben we ons opgenomen. Daar zijn we ondergedoken. Als gewoon als gasten werden we behandeld. Wij zijn eigenlijk gered door een benedictijn, een Joodse pater, Per Simion. Daar hebben we heel veel aan te danken. En, uh die heeft ons dus toen wij niet meer in Sistoe konden blijven... want het seizoen was voorbij, dus dan was het uh, van toeristen, het was zomer. En ja, je kunt dus niet met een paar kinderen de hele winter zitten... dus er moest onderdak voor ons gezorgd worden. En nou was ik 13, 14 jaar en ik uh, kreeg klachten. Ik kon niet tegen dit leven en ik kreeg bijvoorbeeld uh, chronisch kiespijn. Er was niets aan de hand. En ik was niet te houden. Ik moest weg. En toen hebben de Benedictijnen daarvoor gezorgd... dat ik terechtkwam in... Um, dat was een soort vakantiekamp. Ik wil niet zeggen zoals hier voor arme kindertjes... maar het leek er een beetje op. Daar um, waren allemaal jongens. Daar, het was uh, gelieerd aan een klooster van de trappisten. En daar werd ik ondergebracht... En daar was ik een van de, ik denk, ik heb dat net nagelezen, iets van 25 Joodse kinderen die daar onderdoken. Daar ben ik gebleven van 42 tot de bevrijding in 44. Ik heb daar drie ratias meegemaakt. Um, je sliep daar dus in uh, ja, de, de slaapzalen. En dan, ja, nu of vier of vijf s ochtends, ineens, de zwijnhonden stinkt ja. En dan stonden de Duitsers, en dan moest je allemaal naast je bedje gaan staan. En uh, ze hebben dus een aantal mensen meegenomen. Uh, wat daarvan geworden is, weet ik niet. Die zijn nooit meer teruggekomen. Van de leiding hebben ze. De kinderen hebben ze wel met rust gelaten, gelukkig. Ja. Dankzij haar werk bij Yad Vashem is Nanny Beekman ook op de hoogte van de onderduik in andere West-Europese landen. Ja, weet je, de situatie in België was natuurlijk geheel anders. Uh, ook de, de, de opzet, uh, intentie met België was, was volledig anders. De mannen werden al veel eerder opgepakt alleen, dus dan bleven die vrouwen achter met die kinderen en die moesten dan ook uh, geld verdienen. Dus die, die, die, die brachten die kinderen onder bij een pleeggezin voor geld. Uh, ik bedoel. Dat is eigenlijk vanaf laat 41 zie je dat veel gebeuren. En uh, in België is uiteindelijk natuurlijk een heel... Uh, ja, het comité uh, voor de Défense des Juifs. Het, de... Kinderen voor de verdediging van de kirjaar, dat klinkt een beetje raar... maar het is natuurlijk ook vanuit de politiek opgezet... Een combinatie van politiek en, de, en, en, en, en Joodse elementen. En daar zijn dus duizenden kinderen gered door... Uh, en omgebracht in, in katholieke instellingen en vakantiedorpen en, en dat soort werk. Dat had je allemaal niet in Nederland. In Nederland moest het individueel, bij mensen thuis. Nadat John Blom een maand alleen moest doorbrengen... in een keet op het Limburgse platteland... kwam hij zo'n 40 kilometer van Arnhem terecht... bij een arm landarbeidersgezin dat hem tot de bevrijding in huis nam. En als je dus... Je kon de weg zien, maar niet goed, want er was struik en zo. En op een gegeven moment zie ik weer grijze wagens langs komen. En ik naar binnen, oh, de moffen komen terug. Dat was mijn eerste gedachte. Ik denk, oh, daar heb je ze weer, want ze waren een tijd weg. En nou, het op een gegeven moment viel weer stil en er waren bazen gestopt. En ik hoorde mensen... Ik hoorde iets ik denk ik moet toch voorzichtig eens aan die weg gaan kijken. Dus ik sluip zo daar naar die weg toe. Er staan daar brandcarriers van de present sirene Brigade. Nou, dat is natuurlijk dat was een, ja, dat is een bijzonder moment. Ik weet dat ik kan, kan nog geëmotioneerd worden als ik daar aan terugdenk. Ik had een gevoel, allerlei dingen door me heen. Ik moest huilen. Ik had het gevoel... Uh, mijn ouders zijn dood. Ze zijn allemaal dood. Ik ben de enige. En ik had een, iets... Ik, ik had iets in mezelf... zo jong als ik was, 13 toen... van... dit nooit meer. We moeten iets anders hebben in die maatschappij. Moeten, ik zelfs, geloof dat ik zelfs gedacht heb... we moeten een democratie hebben. Waar je het vandaan had, ik weet het niet. Maar het was, was gewoon een, een soort... Ja, gelofte die ik mezelf deed... Er waren er drie reacties in een heel korte bestek... op het zien van die brengkerriers. Dus huilen, emotie, eh, voelen dat je alleen bent... en het er nooit meer, dat kan niet, dit. Dat is ook eigenlijk wel een stuk botte van me geworden in mijn leven. Niet dat ik zo'n brave Hendrik was, want je bent, je bent, ik heb ook een beperking. Maar ik heb wel altijd geprobeerd... Met daarna te houden, daar eigenlijk toch aan te houden. Dus fatsoenlijk te zijn, telkens bij de mensen. Mijn vader heeft toen meteen aan die boer Ebbers gevraagd: van uh, oké, okay, wat uh, ben ik je per maand uh, verschuldigd enzovoorts. En toen heeft die boer gezegd: uh, laten we eerst maar eens wachten uh, tot de oorlog voorbij is. En toen die oorlog voorbij was en toen heeft mijn vader gezegd, nou en nu de eindafrekening. En toen heeft hij gezegd dat we het allemaal overleefd hebben. Dat is het. Dus dat was geweldig. Wij hebben dus 2,5 jaar, moeder en ik en mijn vader 2 jaar, dus zonder enige cent te betalen op de boerderij geweest. Ab Kronenburg beleefde het einde van de oorlog in Noord-Limburg. Na verloop van tijd werd hij opgenomen in het jongensweeshuis in Amsterdam. Over zijn onderduikervaringen werd niet of nauwelijks nog gesproken. Na de oorlog hebben we niets meer teruggekregen. Geen fotootje, niets meer kunnen vinden. Alles was weg, alles was ge... Ja. Ik heb niet eens een fotootje meer van mijn ouders. En dat heeft me wel uh, verdriet gedaan. Dat ik niets meer tastbaars heb overgehouden. En mijn vader was dus een hele gezellige man. Een marktkoopman. En die heeft overal graan van gemaakt. Wat wij ook proberen te doen. Het leven vrolijk op te pakken. Ed Rodenburg schreef het boek alsof het hun eigen kind was. Over alle kinderen die door de illegale kindergroep in 10-rij werden gered. En over hun onderduikouders. Hij is zelf een van hen en verbleef tot het einde van de oorlog bij hetzelfde Limburgse gezin. Mijn vader en moeder waren alle twee omgekomen. En ik ben uh, verder opgevoed door de broer van mijn moeder en zijn vrouw. En zij hadden zelf geen kinderen. En uh, ja, ik was daar dus een kind. En zo kwam ik in Amsterdam weer terug. Dat is merkwaardig, want je wordt natuurlijk uit een omgeving gehaald... waar je een paar jaar geweest bent. Maar ja, hoe moet je het zeggen? Uh, uh, het lijkt wel of je een soort, uh, met een soort vakantie gaat, ergens anders naartoe. Ik ben altijd Limburg gebleven in mijn gevoel. Dat zijn drie zulke belangrijke jaren geweest dat je... Uh, ja, je voelt je altijd een, een beetje Noord-Limburger. En er werd over die periode ook helemaal niet, ges, uh, niet gesproken. Het was uh, uh, ja, een taboe. Het was natuurlijk ook voor mijn oom, vermoedelijk ook heel erg pijnlijk allemaal, zelf. Uh, maar hij vond ook uh, dat het maar moest blijven rusten... Denk ik, die periode. Historicus Loe de Jong schreef in een voetnoot... in het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog... dat van de ongeveer 25.000 onderduikers... zo'n 8.000 zijn verraden of ontdekt. Historicus Bert-Jan Flim. Ja, Loe vertelt niet wat hij dat vandaan heeft. Uh, Volgens mij heeft hij dat uit zijn mouw geschud. Uh, en, en daarna zijn hele generaties historici uh, braaf uh, daarachter hem uh, aangelopen. Uh, hebben dat verteld. Hoeveel er zijn ondergedoken is helemaal onduidelijk. Je kan uh, hooguit zeggen dat een groot deel van, het, uh, van de mensen... die na september 1943 zijn opgepakt, zijn op transport zijn gesteld... Ja, dat die wel daarvoor ondergedoken zullen hebben gezeten. Maar dat wordt al zo onzinnig schimmig dat ik daar niet eens een uitspraak over durf te doen. We constateren met z'n allen bij het NIOT dat er 15.000 à 16.000 Joden in de onderduik hebben overleefd. En daar wou ik het wat dat betreft bij laten. En dat is al een heel onbetrouwbaar getal. Hoeveel er zijn gepakt, ik heb geen idee. Echt niet. Het laatste onderduikadres van Bloemen-Evers was in Rotterdam... waar ze zich voordeed als dienstmeisje. En ik kon heel goed met mijn mevrouw opschieten. En ook met haar zoon. En ik had daar twee zeer aangename maanden. Ik deed mijn onhandige best. En uh, mevrouw wilde wel eens dat ik met haar mee boodschappen ging doen. En enkele keer deed ik het. Na twee maanden zei ze... Nanni, je krijgt 14 dagen vakantie. Want wij gaan ook met vakantie. En ja, uh, nou. oh fijn mevrouw, zei ik. Wat nu weer? Toen ze even weg was, toen heb ik mijn, uh, mijn illegale dame opgebeld. En ze zou voor me zoeken. Maar het lukte niet, zei ze: Weet je wat, kom maar bij ons. Die 14 dagen. Ik zei dat ik naar Amsterdam ging, maar ik ging naar hem. In die augustus maand na een heerlijke avond op de veranda hebben we doorgebracht. Later werd er s'nachts de deur ingetrapt. We waren verhalen. We werden meegenomen. Hij is gefuseerd. Ik hebben er altijd heel veel verdriet van. We hebben grote illegale werken. Ik kwam in de gevangenis terecht. Het Haagse Vier. En na veertien dagen werden we naar Westerburg gebracht. Uh, en na nog eens veertien dagen Westerburg naar Auschwitz. U hoorde een programma van Michal Citroen, gemonteerd met Alfred Koster en de stem van Astrid Nauta en Hans Olink. Met dank aan John Blom, Ab Kronenburg, Bloemen Evers, Joop Levi, Nico van Rees, Fred Rodenburg, Johan Sanders, Judith Schoddelsheim, Betjan Vlim, Nanny Beekman. Ook dank aan het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. U kunt van deze serie een CD bestellen, zijn er twee, door 13,50 euro over te maken op bankrekening. 444600 ten name van de VPRO Hilversum... onder vermelding van het spoor en de onderduik. Dus 13,5 euro, Giro, 444-600. Hilversum, onder vermelding van het spoor en de onderduik. Wel nu, dat was alles waar we tijd voor hadden deze week. Zo meteen in de perstribune spreekt Govert van Brakel met Nada van Nie. Volgende week, ik zeg het nog maar een keer... komen we live vanuit het café van de beurs van Berlaag in Amsterdam van het Vrijdenken Festival... ter gelegenheid van de 85e verjaardag van de VPRO. Dit was het voor deze week. Ik wens u nog een hele goede zondag. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.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 Over gezond leven, een duurzame economie en bevlogen idealen. Stel, oele wappers zijn het dan. Rij mee in de patatbak van de dokter. Vanavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen. Ze maken mooie dingen en meer dan genoeg winst.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 Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, Hoofd Nederlandse Hersenbank. Dit is Radio 1.